Een hele goede morgen, Christengemeente de Ontmoeting en overige kijkers. Um, en zoals een echte ontmoetganger uh, betaamt, dan werd er altijd gezegd, hij is opgestaan. En dan zei de gemeente, hij is waarlijk opgestaan. En dat is altijd iets wat ik altijd heel mooi heb weten te koesteren. Um, en wat echt zo is, weet je, de Heer Jezus is niet alleen... Opgestaan. Hij leeft en hij leeft door ons heen en dat willen we deze morgen gaan gedenken. Willen we willen uitstralen door de muziek heen, door de liederen heen. Maar ook door het woord heen dat uh, broeder André Grevens gaat uh, brengen. En we willen de dienst beginnen met gebed. Zullen we vanuit onze woonkamer of van waar u ook kijkt onze ogen sluiten zodat we ons tot de hen kunnen richten. Ja dank u wel hemelse vader dat u uw zoon hebt gegeven de Heer Jezus hebt gegeven... voor een ieder. Dank u wel dat we mogen gedenken... dat het een feestdag mag zijn... waarin u bent opgestaan. Misschien wel het hoogtepunt... van het hele jaar. Dat we als een, als een feestdag mogen zien. Heer, waar velen het misschien... als een familiedag mogen zien, maar... wij zien het als een hemelse familiedag. Waarin onze broer... de grote broer... de Heer Jezus is opgestaan. Dank u wel dat u... Met ons begaan bent. Dat u een doel hebt met Winterswijk. Een doel hebt met Aalten. Een doel hebt met Groenlo en Lichtenvoorde. Met de mensen die gaan kijken van. Waar dan ook naar deze livestream. Heer God. Dank u wel dat u. Tot uw doel wil gaan komen. Heer door het woord dat u wil gaan spreken. Door anderen heen. Dat we mogen gedenken heer. Mogen zingen en mogen laten zien dat Jezus leeft. Van binnenuit naar buiten toe. Heer en dat die daad van liefde. Heer, dat dat ons drijft en dat dat ook naar de buren mag gaan drijven, naar de collega's mag gaan drijven, naar de schoolgenoten, naar de familieleden, maar ook naar broeders en zusters onder elkaar. Heer, dat de liefde bovenaan staat. Heer, God, als we zo nadenken over het kruis, Heer, en zo de passion misschien hebben gezien afgelopen week, Heer, dan willen we gewoon daarbij stilstaan. Willen we willen bij stilstaan bij het volbrachte werk van de Heer Jezus alleen. Niemand kon die prijs betalen dan u alleen. Heer, dat dat ons van binnenuit mag gaan dringen. Dank u wel voor wie u bent. Kom tot uw doel deze morgen in de naam van Jezus alleen. Amen. En dat willen we doen door het eerste lied te gaan zingen. En dat lied zegt, mijn verlassen leeft. Is misschien nieuw, het is opwekking 799, dat zegt in eeuwigheid. De zwart de hemel treurde de zwart, God zomert aan het kruis geslagen. Hij werd voor ons vervloekt, vergoot voor ons zijn bloed. Zo heeft Hij onze straf gedragen. Is ik zie het kruis van mijn verlossen. Ik ken een heel liedje en het maakt me blij. Het is vaak op de radio en past heel goed bij mij. Het liedje blijft zo hangen. Het is een leuke melodie, maar het gaat ook ergens over. Nee, velen doet het niet. Het gaat van hoe, hoe. Hoe, hoe, hoe. Laat me happy en echt, het voelt zo goed. Het maakt mij altijd vrolijk en geeft mij weer nieuwe moed. En zit ik er doorheen, dan zet ik mijn speakers aan. Dan luister ik dit liedje en kan ik er tegenaan. Want God zegt over jou en mij iets bijzonders. En dat maakt mij blij, hij zegt Groter dan een berg, zo hoog Mooier dan de regenboog Dieper dan de oceaan ja, Is hoeveel ik van jou hou Maak dus geen zorgen meer Elke dag ben ik er weer Het allerleukste liedje is er voor iedereen ja, het geld is ook voor jou ja, oh, al, oh, je bent niet meer alleen. Luister naar dit liedje, bij alles wat je doet, herinner je dan telkens weer, hij maakt alles goed. Want God zegt over jou en mij iets bijzonders. En dat maakt mij blij. Hij zegt groter dan een berg zo hoog, mooier dan een regenboog, dieper dan oceaan is hoe ik van jou af. Maak je dus geen zorgen meer. Elke dag ben ik er weer. Als je in wist hoe ik van jou af. Groter dan een berg zo hoog, mooier ben dan de oceaan is, hoeveel ik van jou Maak je dus meer zorgen meer, elke dag ben ik er weer. Als je eens is, hoeveel ik van jou hou. Hey, hey Juliane, wat is dit nou? Je zou toch meezingen met de meiden? Wat, wat? Ja, ik, ik, ik, ben, ik wil niet, ik kan het niet hoor. Wat, wat, wat, is er, wat, wat is er dan aan de hand? Nou ja, het is een uh, heel vrolijk liedje en, en ik voel me helemaal niet vrolijk. Oh, wat is er dan? Ja nou, ik, als ik dan naar het nieuws kijk deze week, hè, dan word ik helemaal niet vrolijk van. Oh ja, ja daar kan ik me wel een beetje bij voorstellen, maar, maar, maar zijn er dan ook helemaal geen blije dingen meer waar je aan kunt denken? En normaal dan, dan wel, maar, maar deze week lukte dat helemaal niet meer. Oh, maar, maar hoezo dan? Nou weet je, eergisteren, dat verhaal van Goeie Vrijdag. Nou, nou, nou, dat Jezus aan het kruis ging. Hij, hij ging gewoon dood. En, en mijn vriend ging dood. Jij zegt dat hij altijd bij mij blijft, maar hij is dood. Nou, en, en, en daar werd ik helemaal verdrietig van. En, en, en ik kon het niet afkijken, ik heb de televisie gauw uitgezet. Oh, ja, dat snap ik wel. Maar, maar weet je, Juliane, je bent te vroeg gestopt. Het verhaal gaat verder. Hang, huh? Maar huh? Wat doe je? Nou, let maar eens op. Denk je eens in. God bestaat en helpt van mensen. Hij schiep de hemel en de aarde om het ons op te trekken. God wil de mensen die het goed zullen hebben met elkaar en met de rest van zijn schepping. Daarom gaf hij hun een mooie plek om te wonen. Het paradijs. Maar de mensen luisterden naar het kwaad en konden niet bij God in het paradijs blijven. De schepping is veranderd. Door het kwaad in de wereld is niemand nog echt gelukkig. Toch had God vanaf het begin af aan een oplossing in gedachten. Daar zou hij helemaal zelf voor zorgen. Aan het begin van onze jaartelling worden de Romeinen de baas over een groot deel van de wereld. Ook over Israël, een klein land aan de Middellandse Zee. Daar leeft Jezus, een bijzonder mens. Hij is zo goed, zo wijs, zo vol liefde. Houd van elkaar, zegt hij. En ook, wat kun je als je mijn liefde ontvangt? De mensen zijn graag bij Jezus in de buurt. Als ze honger krijgen, blijft hij mijn brood uitdelen. Wat een wonder! Hij geeft meer dan genoeg. En nog zo'n wonder. Hij geneest allemaal zieken. En hij legt ook de storm en het zwijgel op. God moet wel bij hem zijn. Hij heeft vast een bijzonder plan met Jezus. Maar de leiders van Israël zijn bang voor hem en boos. Hij moet weg, anders luisteren de mensen niet meer naar ons, zeggen ze. Judas is een van Jezus' volgelingen. Hij wil de leiders wel helpen om Jezus te pakken te krijgen. De Jezus laat zich gevangen nemen. Hij wordt uitgelachen, geslagen... Bespot als een namaakkoning. Hij moet de balk dragen waar de Romeinen hem aan zullen hangen. Zo loopt hij door de straten van Rusland. Ze spijkeren zijn handen vast. Dan hangen ze hem op tussen twee misdadigers. Jezus hangt aan een kruis. Boven zijn hoofd hebben ze een bord vastgemaakt. Iedereen kan lezen wat erop staat. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. De ene misdadiger lacht Jezus uit. De andere vraagt of Jezus aan hem wil denken. Jezus zegt, je zult vandaag nog met mij in het paradijs zijn. Op het laatst roept Jezus, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En, Vader, in uw handen geef ik mij een geest. Dan roept hij, het is volbracht. Zo geeft Hij zichzelf over en sterft. Was dit Gods plan? Jazeker, Jezus ruilde met alle mensen. Hij nam het kwaad van de hele wereld op zich. Hij droeg onze schuld en schaamte en veroordeling. Daarom moest God Hem loslaten. Maar toch zal God als een vader voor Zijn Zoon zorgen. Een paar vrienden dragen Jezus een rotsgraf in. Dat graf wordt met de steen afgesloten. Drie dagen later bezoeken zijn vrienden en vriendinnen het graf. Maar kijk, de steen is weggerold. Jezus ligt er niet meer. Maria van Magdala onder Jezus levend en wel in de graftuin. Maria, vertel mijn vrienden dat ik leef, zegt Jezus tegen haar. Iedereen moet weten dat Jezus voor de zonden van alle mensen stierf. Dat hij al het kwaad op zich nam, zodat wij al het goede voor God kunnen ontvangen. Iedereen moet ook weten dat hij de dood overwon. Dat Hij leeft in de hemel en voor ons opkomt. En dat Hij zijn leven geeft, eeuwig leven, aan iedereen die in Hem gelooft. Als je op Jezus vertrouwt, kan God voor je zorgen. Dankzij Jezus is God jouw eeuwige liefdevolle Vader en ben jij zijn geliefde kind. Van het begin af aan was God van plan om met ons mensen verder te gaan. Omdat Hij zoveel van ons houdt, stuurde Hij zijn Zoon Jezus. Straks maakt hij alles nieuw. Dan zal al het kwaad van goed uit de wereld verdwenen zijn en is zijn plan helemaal klaar. Maar jij mag nu al met Jezus leven, voor altijd en eeuwig. Jezus wil zijn vergeving geven, zijn vrede, zijn genade en alles wat je verder nodig hebt. Hij wil dicht bij je zijn. Zijn geest komt in je wonen. Die zal altijd bij je blijven om je te helpen. Daar kun je Hem verdanken. Zeg ja tegen Jezus. Ja tegen alles wat Hij aan het kruis voor jou heeft gedaan. Dan is Hij altijd bij je en zal Hij je nooit, nooit, nooit meer verlaten. Dus Hij is niet dood? Nee, Hij leeft. Hij leeft zelfs nu nog. Als jongen, wat een oplichting, zeg! Oh. Ja, vandaag is juist de dag dat we eraan denken. Denken dat hij opgestaan is, dat hij weer leeft. En uh, dat is eigenlijk het mooiste en beste nieuws van de hele wereld. En uh, daarom waren die meiden zo ook aan het zingen. Eigenlijk een heel vrolijk en blij liedje voor vandaag. Maar, maar klopt het liedje dan ook nog steeds? Jazeker! Nog steeds kan je zeggen, maak je geen zorgen meer. Want elke dag is God er weer... En uh, als jij maar eens wist, hoeveel die van je houdt. Oh, nou dan word ik helemaal kip lekker blij van zeg. Helemaal goed in mijn vel. Oh ja, maar weet je, we moeten ook niet vergeten dat het uh, voor de Heer Jezus ook best moeilijk was om te sterven aan het kruis. Kijk, hij hield wel heel veel van ons. Hij wou God gehoorzamen, maar het was niet makkelijk natuurlijk. Nee, oh, dat met die spijkers. Oh bro, moet er niet aan denken. Ja, precies. En weet je... Daarom is het eigenlijk zo'n fantastisch nieuws. Dat hij zoiets zelfs voor ons deed. Dat hij voor ons stierf. En Jezus is eigenlijk ook gewoon het licht van de wereld. En daar wil ik je wat over laten zien. Kijk, een kaarsje kun je normaal gewoon uitblazen. Maar het licht van de wereld kun je niet doven hoor. Kijk, fariseeërs waren helemaal niet blij met Jezus. En die wouden hem eigenlijk wel kwijt. Dus die dachten weg ermee. Maar dat lukte helemaal niet. Jezus ging niet weg, Jezus ging door. En uh, toen werd hij door Judas, een van zijn discipelen, werd hij verraden. Nou, dat, dat moet toch wel verschrikkelijk zijn. Dus Judas dacht, ik verraad hem, hij, uh, het is afgelopen met de Jezus. Maar Jezus laat zich niet stoppen. En, en toen kwamen zelfs de soldaten. En, en die, die gingen hem naar het kruis brengen. Die hebben hem aan het kruis genageld, aangespijkerd. En toen ging hij dood. Nou, dan zal het toch wel gestopt zijn. Maar zelfs, zie, zelfs met de dood kon Jezus niet gestopt worden. Het licht van de wereld, wat de Heer Jezus is, gaat altijd door. Hij is sterker dan de dood, sterker dan alle zonden. En hij heeft, geeft jouw eeuwig leven, omdat hij er wel is opgestaan. En weet je, eigenlijk zouden ze dat elke dag op het nieuws moeten laten horen. Vind je ook niet? Ja, ja, ja, dan zou ik steeds het nieuw opnieuw, opnieuw gaan kijken naar het nieuws. Want dan is het tenminste topnieuws. Ja, dat vind ik ook. Maar weet je, uh, we kunnen hem er eigenlijk ook wel samen voor gaan danken, vind je niet? Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Want uh, het is eigenlijk wel super dat hij dat voor ons gedaan heeft. Mogen we best dankjewel zeggen, vind ik ook. En weet je hoe we dat gaan doen? We gaan er samen een liedje over zingen. Want sommige liedjes zijn eigenlijk net een gebed. Oh, ja, dan ga ik er nu wel mee zingen. Dat lijkt me een heel goed verstandig plan. Dames, komen jullie weer? Zo, ga jij mee zingen? Hè? Dat was nog eens een mooi liedje, hè? En eigenlijk een gebed. En uh, nieuws, dat is niet iets dat je natuurlijk alleen op de televisie of in de krant hebt staan. Nieuws, eigenlijk mogen we eigenlijk zelf ook nieuws doorvertellen. Ja, ja dat klopt. Want uh, ik heb laatst verteld in de klas dat ik een nieuwe fiets heb. En uh, de juf die zei dat ze zwanger was. Oh ja, en, uh, en Tom die zei dat zijn opa overleden was. Ja, nieuws is groot nieuws, klein nieuws, verdrietig nieuws, blij nieuws. Maar uh, vergeten we dan ook niet het allerbeste nieuws? Oh ja, natuurlijk. Ja, dat wil ik ook wel vertellen, dat van Jezus. Maar uh, vind ik soms ook wel moeilijk om allemaal goed te onthouden. Weet je wat? Dan heb ik een ideetje voor je. Vandaag kun je namelijk het werkje maken. En het werkje is een boekje. En als je dat boekje nou eens op volgorde los doet... dan uh, zet ik jou toch eventjes weg, Julia. <laughs> zo, kun je het beter zien zo, hè? Dan um, kun je precies het verhaal vertellen van de Heer Jezus. En dan beginnen we met Paul en Pasen. Als iedereen nog blij is dat hij eraan komt op een ezel. Maar ja, een tijdje later gaat hij toch aan het kruis. Maar als hij dan doodgaat aan het kruis. Gaat op dat moment het voorhangsel, het grote gordijn, in de tempel doormidden. En dan hou je daarna een graf over Jezus in het graf. Maar na drie dagen was het gaf ook wel helemaal leeg, omdat Jezus opgestaan is. Kijk, en die is best heel makkelijk te maken. En dan wel erg handig om eens even te gebruiken als je het iemand wil vertellen. Oh, ja dat is heel handig, want uh, dan wil ik eigenlijk ook nu wel beginnen. Want dan uh, heb ik hem af en dan kan ik het uh, mooi vertellen aan iedereen. Nou vind ik een fantastisch plan. En als jullie dat ook willen, dan kunnen jullie dat vinden op de site van CG De Ontmoeting bij uh, Kids. En daar kun je ook andere werkjes vinden als je nog meer wil maken. Nou, schiet nou op dan. <laughs> Ik snap dat jij wil beginnen. Nou, heb je helemaal gelijk in. Tot de volgende keer allemaal. Goedemorgen allemaal. Even deze microfoon even wegleggen. Nou, in de eerste plaats uh, uh, welkom allemaal. Uh, het is voor mij de eerste keer dat ik het uh, woord van God door mag geven. Dus uh, aan de ene kant best spannend en aan de andere kant kijk ik er uh, enorm naar uit. Ik zei net aan het begin al even bij de koffie tegen een aantal anderen van... Het uh, wordt lastig om het in een tien minuten tot een kwartier te houden. Ik heb maar een kwartier... Maar uh, dat komt allemaal goed. Uh, in de eerste plaats wou ik trouwens de, de, de muzikanten bedanken, die hier uh, zo geweldig hebben staan, staan spelen. En eigenlijk iedereen die, uh, die in de voorbereiding betrokken is bij, uh, bij deze hele viering. Want het is natuurlijk geweldig dat we dit goede nieuws kunnen delen. Uh, maar er is heel veel voorbereiding aan vooraf gegaan. En het is wel eens goed om dat te weten, want we zien dan de mensen hier op het podium en... Ook het filmpje en, en de kinderen en, en, en Nettie. En, dat is allemaal voorbereiding aan vooraf gegaan. en ja, Dat is veel overleg, veel oefenen. En, ja, ik vind het gewoon fantastisch om te zien dat, dat ja, mensen zo gedreven zijn om, uh, ja, om, om, dat, om dat te mogen doen. Hè, om dat voor, uh, voor God te, te willen doen. Om er vandaag op eerste paarsdag ook echt een feestdag van te kunnen maken met z'n allen. Dus uh, dat, dat op zich al is hartstikke goed nieuws. Naast is het goede nieuws dat de Heer is opgestaan. En geweldig dat, uh, net hier het ook uitlegt met Juliane, van het, het feest houdt niet op bij Goede Vrijdag. Het feest begint juist op, uh, op Eerste Paasdag. En uh, ja, dat is, gewoon, dat is geweldig nieuws. Het is zelfs breaking news. Dat is ook het thema van, uh, van deze dienst: breaking news. En ja, wat, wat is dan dat breaking news? Uh, kijk, afgelopen donderdag was, uh, was de Passion uh, was erop. En ik weet niet of mensen het gezien hebben. Of dat sommigen misschien bij de Pieter Omzicht gate aan het kijken waren in de Tweede Kamer. Dat kan misschien ook. Maar de passion ja, mooie, mooie uitzending, Ik heb mezelf gezien. Mooie toepasselijke liederen ook. En daar kom ik straks aan het eind, kom ik daar nog even, kom ik daar nog even op terug. En over dat breaking news, ja, daar wil ik zo dadelijk toch iets verduidelijking over geven. En uh, ook straks even naar, naar die, die vrouwen die bij dat lege graf staan, wat we net ook mochten zien in dat filmpje. Uh, daar wil ik ook nog het een en ander over delen. En uh, ja, ook, ik zag net een kalender in beeld van, van iedere dag mag het goed nieuws zijn voor ons. Uh, daar zal ik het dan uiteindelijk mee afsluiten. Maar eerst dat breaking news. Ja, wat is nou breaking news? Wanneer is nieuws breaking? Ja, dat is best wel lastig uh, in, in, in, in de... Aanloop naar deze dienst dacht ik daarover na. En ik denk, wat is nou breaking news? Uh, kijk, breaking news kan zijn, wat Juliane net ook zei, dat, je, dat jij een nieuwe fiets hebt gekregen. Dat is fantastisch, dat is fantastisch nieuws. Dat wil je aan iedereen vertellen, aan de kinderen in jouw klas. Alleen, voor een ander, die zal dat nieuws niet meekrijgen. Uh, dus dat is niet voor iedereen breaking news. Uh, kijk, vorig, vorig jaar, halverwege maart, toen moest de hele tent dicht in Nederland. Want toen was het corona, nou dat is best breaking news. Daar zitten we nu al meer dan een jaar zitten we daar mee. Daar wil ik het verder niet over hebben, want daar horen we al genoeg over. En op een gegeven moment krijg je allemaal nieuws dat dat daarmee te maken heeft. Maar er is misschien niet per se breaking news, want het is een vervolg. En breaking news is eigenlijk ja, letterlijk vertaald brekend nieuws. Dus het doorbreekt eigenlijk het, het gewone nieuws. En dan wel op zo'n manier dat je het eigenlijk helemaal niet kunt bevatten. Je kunt het gewoon niet begrijpen dat dit nieuws gebeurt. En uh, ik was voor mezelf in de voorbereiding aan het nadenken. Wat voor voorbeeld kan ik nou geven? Want iedereen heeft zowel zo zijn eigen voorbeeld daarin. Van ik, hey, ik, kan me niet, ik kon me niet voorstellen dat dat kon gebeuren. En het kan zowel negatief zijn als, als positief. Ik wil het graag ook even bij het positieve houden uh, vandaag. Uh, want we hebben natuurlijk heel positief nieuws te vertellen. Maar breaking news, ja... Uh, ik was aan het bedenken wat voor voorbeelden en toen gisteravond, jawel, gisteravond, toen zag ik iets dat ik dacht, ja, dat vind ik nou een voorbeeld, waarvan ik denk, wauw, wat gebeurde daar, heb ik dit echt goed gezien, klopt dit echt? En het voorbeeld heeft met de volgende man te maken, dat is deze man, deze man is Romain Grosjean, en Romain Grosjean, dat is een, dat is een Formule 1 coureur, en nou, ik ben wel Formule 1 fan uh, om te kijken, samen met mijn zoon. En, uh, daar gebeurde vorig jaar iets opmerkelijks mee. Uh, ten eerste had deze man te horen gekregen dat hij uh, dit, dit seizoen eigenlijk, niet meer, eigenlijk geen werk meer had in de Formule 1. Zijn stoeltje, zoals dat dan heet, uh, werd aan iemand anders vergeven en hij kon niet meer bij een ander team terecht. Dus dat was een enorme teleurstelling voor hem. Uh, nou, goed, hij moest nog wel een paar races rijden. En een van de races die hij uh, moest rijden, samen met de anderen natuurlijk, dat was in Bahrein. De Grand Prix van Bahrein. En degene die uh, Formule 1 kennen, die weten wel waar ik naartoe wil met mijn verhaal. Uh, want daar heeft deze man echt een vreselijke crash meegemaakt. En ook al heb je misschien niks met Formule 1, je hebt dit misschien vorig jaar wel ergens voorbij zien komen. Een crash waarin zijn auto uh, door de vangrail heen schoot, uh, letterlijk brak. Dus als je het hebt over breaking news, dat is dit wel heel letterlijk. De auto brak doormidden. Hij schoot zelf door die vangrail en kwam in een vuurzee terecht... Ja, die, die, die, die eigenlijk zijn weergaan niet kent. Uh, zo enorm dat je denkt, daar komt echt niemand levend uit. En ik, ik weet nog wel, toen ik het zag op dat moment... Uh, toen koos de regie er destijds ook voor om het allemaal niet te laten zien. Dus je zag allemaal andere auto's uh, rondrijden en de race werd stopgezet... En, je zag mensen allemaal verschrikt in de pitbox... waar ze de auto's hebben staan, rondlopen, verdwaasd rondkijken. Wat is dit? Wat gebeurt hier? En de regie had er toen voor gekozen om pas beelden vrij te geven... wat ik ook goed begrijp... op het moment dat ze zeker wisten dat het weer goed ging met deze man. En ja, wonder boven wonder, zoals we dan zeggen, gebeurde dat ook. En hier op deze foto zie je... Mag ik er nog eentje terug? Uh, ja, op deze foto zie je al dat in die vuurzee uh, dat hij uit die auto is geklommen. En je ziet een paar van die marshals uh, zie je erbij. Die, die ook met een soort van gevaar voor eigen leven daar proberen de boel te blussen. En als je dit ziet dan denk je wat valt daar nou aan te blussen met een paar van die kleine blussetjes? Maar ze doen het wel. En uh, ze zijn er wel. En mag je de volgende laten zien? Ja en, en op eigen kracht kan hij dus uit die auto komen. Hoe Bizar is dat. Het lukt hem om uit die auto te komen... om over die reling heen te stappen. Je ziet trouwens op deze foto dat hij zijn linkerschoen is, die al, is die al kwijt. Die is in de auto blijven zitten, want hij zat vast. Uh, zijn voet zat vast ook nog. En die Marshall die helpt hem, trekt hem daaruit. En uh, uiteindelijk, hoe gek het ook klinkt... Uh, hoe wonderbaarlijk het ook klinkt, komt hij er hartstikke goed van af. Uh, hij heeft zijn handen verbrand, dat wel... Die linkervoet, daar heeft hij wat brandwonden op. Dus daar heeft hij een tijd met verband gelopen. Maar uiteindelijk, mag ik de volgende even laten zien... dat, dat is dus weer, Dit is hij, zoals hij er dus nu ook uitziet. Je ziet dus hè, een verbrande hand. Maar hij komt daar dus uit. En ik zag dat gisteravond. En ik dacht, hoe wonderbaar, wat heb, waar heb ik hier naar nou zitten kijken? Iemand die eigenlijk voor de dood wordt weggesleept. En we hebben daar... We hebben dat dus op beeld, ja, want alles wat we tegenwoordig zien, hebben we op beeld. Uh, er ontgaat ons niks, in de hele wereld niet. En ook bij breaking news, bij groot nieuws, het ontgaat ons niet. En ook over deze crash, er waren allerlei beelden daarvan. En uh, nou, er is een serie die wij volgen op Netflix, uh, Drive to Survive heet dat die serie. En daar heb je nog veel meer beelden daarvan, want dat is echt achter de schermen. En daar hoor je deze man ook uh, praten over wat dacht hij toen hij daar in die auto zat. Hij heeft er ongeveer een halve minuut ingezeten in die vuurzee. En hij is natuurlijk gelukkig beschermd door de kleding die hij aan had. Uh, mega beschermende kleding, dat blijkt wel, als je er zo uit kunt komen. Uh, de auto was beschermd, een beschermende beugel had hij uh, om de auto. Uh, hebben alle coureurs en dat heeft hem ook waarschijnlijk zijn leven gered. Maar toch zei hij ook op een gegeven moment, ja alles flitste aan, zijn, aan hem voorbij. Hij dacht dat het gedaan was. Met hem. En op een gegeven moment was er iets in hem, wat dus zei van nee, ik moet toch proberen om uit deze auto te komen. En, en hij zei toen, toen voelde ik dat de marshals me beet en me uit de auto trokken. Maar dat vond ik eigenlijk een bijzonder stukje toen ik dat hoorde. Want, wil je nog even twee foto's teruggaan, Elena? Oh, sorry, één foto terug, excuse. <lacht> uh, want het was niet zo dat hij uit de auto werd getrokken. Hij kwam uit eigen kracht uit die auto. En pas toen hij over die vangrail kwam, toen was er een marshal die hem meenam. Dus blijkbaar is er iets geweest waardoor hij gevoeld heeft. Iets trok hem uit die auto waardoor hij dus, je zou bijna kunnen zeggen, werd opgelift waardoor hij dus kon vluchten. En dat bleef bij mij wel even hangen. Ik denk, wat is dat dan geweest? Dat hij dat zo heeft ervaren en dat nou ja, uiteindelijk met alle hulp van iedereen dat hij er dan zo goed vanaf is gekomen. En Het mooie vond ik doordat hij dit had meegemaakt... ging hij heel anders tegen het leven aankijken. Hij heeft een tweede kans gekregen. En die Formule 1... wat eerst op, bijna op de nummer 1 stond... Uh, na zijn gezin... want hij had ook een gezin... daarvan zei hij nu... ja, ik, ik, ik ben mijn, uh, mijn stoeltje dus kwijtgeraakt... volgend jaar heb ik geen team meer... maar dit is het grootste geschenk... wat ik heb kunnen krijgen. Ik, ik kan weer verder met mijn gezin. En... Je zou bijna zeggen, uh, ja, voor de dood weggehaald. We hebben vandaag over eerste paasdag, over opgestaan uit de dood. En toch op de een of andere manier moest ik daar ook aan denken toen ik dit zag. Met alle beelden die daar dus bij horen. Uh, en daarmee wil ik ook een, een, een link maken naar, uh, naar lang geleden in de tijd van Jezus. Het verhaal wat we net gehoord hebben. Kijk, we hadden toen geen beelden. We hadden toen geen camera's op, op, die, uh, op het graf staan. Een, een livestream om te kijken wat gebeurt daar. Uh, gaat daar iets gebeuren op die eerste paasdag? Nou, dat had niemand verwacht. Zoals de vrienden van Jezus hadden niet verwacht dat hij zou opstaan. Jezus had het al verteld, maar ze hadden het niet verwacht. En de vrouwen die daar naartoe liepen op die eerste paasdag... Uh, ik heb daar wel aan zitten denken van... Wat voor een beeld moet ik daar dan bij hebben, bij die vrouwen? Welk beeld um, zal dat geweest zijn? Die vrouwen die zo intens, verdrietig naar dat graf toe liepen, hun, hun meester, hun vriend, die was niet meer. En op, op zo'n vreselijke manier aan zijn einde gekomen, een paar dagen daarvoor. En nu wilden ze wat dan nog kon, wilden ze hem dan toch nog de eer bewijzen, uh, zijn lichaam zalven, verzorgen... Uh, hopende dat dat mocht van de, van de soldaten die daar bij het graf stonden. En, en in dat intense verdriet komen ze dus aan bij het graf. En, en, en dan, zien ze dus, dan zien ze dus dit. Het, het graf is open. Hoe geschrokken moeten die vrouwen wel niet geweest zijn? Wat is daar gebeurd? En, en dat je dan dus... Het graf inloopt en, en daar zitten een paar engelen in het graf. Alleen dat al. Ik bedoel, die vrouwen hebben nog nooit de engel gezien. En, en er staat ook in de Bijbel van ze, ze, ze, ze keren hun hoofd ook af. En uh, hoe, hoe, moet dat, hoe moet dat voor die vrouwen geweest zijn? Hoe moeten die gereageerd hebben? En ik wil er kort even over lezen. Dat is in Luca's 24. En ik lees uit, uh, uh, uit de Bijbel in gewone taal. En even dit gedeelte, Lucas 24, vers 1 tot 8. Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden. Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf weggerold was. Ze gingen naar binnen, maar het lichaam van Heer Jezus lag er niet. En de vrouwen schrokken vreselijk. Hey, dat is ook dat, dat stukje van niet te bevatten. Ze schrokken vreselijk. En plotseling stonden er twee engelen bij hen in stralende kleren. De vrouwen waren zo bang dat ze niet naar hen durfden te kijken. Dus hoe, hoe moet dat geweest zijn voor die vrouwen? Zo bang, zo angstig. Wat is hier aan de hand? Niet te bevatten. En de engelen zeiden, waarom zoeken jullie een levende man in een graf? Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? Hij zei, ik, de mensenzoon, zal door slechte mensen gevangen genomen worden. Ze zullen mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood. En toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus. En dat, dat moment dat ze dan zich die woorden herinneren, en ik kan me zo indenken dat ze elkaar dan aankijken. En dat ze denken: wauw, dit, ja, dit is breaking news. Dit, dit moeten we vertellen. En, en mooi is dat ik afgelopen week dacht: van, hoe, hoe zullen die vrouwen weer naar hun vrienden gerend zijn? Na, naar de discipelen toe. Hè, hoe zijn ze daar gekomen en hoe zijn ze weer weggerend? En ik, ik kwam daar een plaatje. Ik had een plaatje in mijn hoofd. Dat ik denk: dat, dat moet toch joelend en dansend. En van: nou ja, helemaal fantastisch. En toen zag ik dit plaatje en toen dacht ik, ja, ja, dit had ik eigenlijk ook wel zo in mijn hoofd. Van, we, we, we, we, moeten het, we moeten het vertellen. Zo groot is dat nieuws. En ze hadden natuurlijk geen mobiel, ze hadden het niet opgenomen. Zo van, dan kunnen we het de vrienden straks echt laten zien van, het is echt waar. Dus het, ze moesten het, ja, daar moesten ze van hebben, van het vertellen. En toen kwamen ze bij de vrienden, ze vertelden het aan hun vrienden, aan de discipelen. En wat zeiden die? Ja, ja, geloven we niet. Onzin, kan helemaal niet. Dat is niet waar. Ik denk, ja, dan, dan, dan heb je als vrouwen zo'n fantastisch nieuws te vertellen, en je krijgt dan tegenover je een aantal vrienden zitten, die zeggen, nee, dat klopt niet. Dat kan, dat kan echt niet, dat is gewoon echt niet waar. Dan denk ik, ja, dan heb je eigenlijk een heel groepje ongelovige Thomasen gewoon bij elkaar zitten. Je wel, Dat is niet later die ene die het niet geloofde, je hebt gewoon een hele club bij elkaar die het niet geloven. En, en Petrus die dan nog naar het graf gaat om toch even te checken, klopt het allemaal wel? Ja, het klopt allemaal wel. En ja, uh, misschien is het ook wel niet te bevatten, dat nieuws. He, als wij vandaag de dag al die beelden die wij om ons heen hebben niet hadden gehad, he, denk maar even aan die Formule 1 coureur, we hadden helemaal niks geen beelden gehad en iemand had het dan beschreven, had je het dan wel kunnen bevatten? En zoals dit nieuws ook, dit is, dit is toch niet te bevatten? Jezus die opstaat uit de dood maar voor Jezus heel goed te bevatten. Want hij heeft het ze verteld. Hij had het ze van tevoren al verteld. En ook later in, in Lucas, als ik iets verder lees, in Lucas 24, daar vanaf vers 44, daar komt Jezus later, komt hij weer in het midden, staat hij weer in het midden van zijn leerlingen, en dan vertelt hij dat ook. Hij zegt tegen zijn leerlingen, Jezus zegt tegen zijn leerlingen... Toen ik nog bij jullie was, toen heb ik het gezegd. Alles wat er over mij in de heilige boeken staat, dat moet gebeuren. Daarna hielp Jezus hen om de heilige boeken goed te begrijpen. En hij zei, in de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven. En drie dagen later zal die opstaan uit de dood. En ook dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden. Het moet de wereld in. Dat is wat de volken moeten horen. Begin een nieuw leven en dan zal God je fouten vergeven. Dat nieuws, dat nieuws, dat goede nieuws, dat, dat moet de wereld in. En, en dat mogen wij doen. En dat kunnen we op allerlei manieren doen. Nu via de livestream komt het bij de mensen, bij jullie in de huiskamers terecht. En het mag hier verteld worden. En overal mag het verteld worden. Geweldig nieuws. Breaking nieuws. Zou je kunnen zeggen. En ja, het bijzondere is dat dit breaking news van Jezus' opstanding... Breaking news dat Jezus voor ons is uh, gestorven en weer opgestaan. Dat onze zonden zijn vergeven. Dat wij eeuwig mogen leven. Dat is iedere dag weer. Het is niet een eenmalig nieuws wat je dan na een paar weken weer vergeten bent... want dan komt er weer ander nieuws. Nee, dit is elke dag weer opnieuw komt dit breaking news ik was op zoek naar een, naar een soort van kalenderplaatje. En ik zag net bij de presentatie met Juliane dat er al een heel mooi kalenderplaatje voorbij kwam. Uh, maar goed, ik dacht, deze past ook wel, past ook wel goed. Uh, Jesus leeft. Jezus leeft elke dag, elke dag weer opnieuw, komt dat grote nieuws bij ons. En mogen wij dat breaking news, dat grote nieuws ervaren. En ja, om nog even terug te komen op de Passion... Hey, want de uh, Passion van afgelopen uh, donderdag, het thema van de Passion was, ik ben er voor jou. En het mooie was tijdens de Passion, dat uh, veel mensen die uh, digitaal meeliepen, uh, die konden dan berichten uh, intikken, die zag je onder in beeld voorbij komen. En dat ging heel veel over mensen die er voor elkaar waren. Hey, mensen die er voor elkaar zijn omdat iemand ziek was, of dat iemand even in een rottige periode zat. En... Uh, geweldig hoe mensen elkaar daarin ondersteunen en aandacht hebben voor elkaar. En wat ik tijdens die passion dacht van ja, ik met een hoofdletter ben er voor jou. Dus God is er voor jou. God is er voor mij, God is er voor ons allemaal. En dat is natuurlijk het grote nieuws. Ik ben er voor jou. Iedere dag weer, overal, altijd, in welke omstandigheid je ook bent. God is er altijd voor jou. Nou, als dat geen breaking news meer is, amen. Dankjewel André voor je breaking news. We willen een heel mooi lied daarover zingen. Het lied zegt, o prijs de naam van de Heer mijn God. ZANG en stier voor mij zijn handen. doet het. Uh, hiermee zijn we aan het, uh, bijna aan het einde gekomen van deze, deze paasviering en uh, toch even nog een, een speciaal aandacht nog even voor de kleding van onze, van onze zangeressen. Mooi afgestemd, prachtig. He is risen, staat er op, de, staat er op het t-shirt, hij is opgestaan. Nou wat een feest is dat vandaag op eerste paasdag, om dat samen zo te mogen gedenken. Uh, ik wil zo de, de paasviering afsluiten. Uh, nadat ik dat heb gedaan, zeg ik nog even een paar praktische dingen. Want na deze viering gaan we ook nog uh, het avondmaal vieren. Voor degenen die, uh, die dat graag willen, ook thuis, dat we dat samen kunnen doen. Daar ga ik straks nog even een paar dingen uh, over vertellen. Eerst wil ik deze dienst afsluiten en u een zegen meegeven. Ja, trouwe God en Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat wij hier met elkaar thuis en hier in dit gebouw, Heer, in uw gebouw, Eerste paasdag mogen vieren, het paasfeest mogen vieren, Heer. Het feest van uw opstanding. Heer, dank u wel dat wij dat met elkaar mogen doen. Dat wij dat samen met u mogen doen, Heer. U als doel mogen stellen in ons leven, iedere dag weer, tot in de eeuwigheid. Heer, dank u wel dat u zo diep bent gegaan, Heer. heer dat u voor onze zonden heeft geleden. Dat u bent opgestaan uit de dood, Heer zodat onze zonden vergeven worden. Heer, wat we straks ook mogen gedenken in het avondmaal. Heer, dank u wel. Heer, zo, wil ik een, zo wil ik een zegen meegeven heer, voor, voor iedereen. Heer. Iedereen hier in dit gebouw, in deze ruimte. Iedereen thuis. Iedereen die meekijkt. En ik wil de zegen van God aan u meegeven. De zegen van God die, die u toekomt. De zegen van God die u mee mag nemen vandaag... Voor morgen, voor de komende week, iedere dag weer. God zegen u. Amen. Dit lied sluiten we deze paasviering af en ik wil nog even een paar praktische mededelingen doen, ook voor zo dadelijk het, het avondmaal, wat we zo gaan vieren. Uh, mocht u zeggen, ik, ik vier het avondmaal niet mee, om welke reden dan ook, dan, uh, nou ja, dan kunt u straks gewoon, uh, gewoon afsluiten. En dan uh, bedank ik u voor het kijken naar de livestream en wens ik u een hele fijne, een fijne dag en fijne paasdagen toe en gezegende paasdagen toe. Uh, mocht u wel zeggen, ik wil straks de avondmaal ook mee vieren thuis... dan kan dat. We gaan dat hier ook zo dadelijk even in orde maken. En dan kunt u thuis ook even in orde maken. Misschien even wat spulletjes klaarzetten. Uh, dan is dat even een korte pauze. Komen we zo dadelijk komen we, uh, ja, weer bij u terug. En dat we toch gezamenlijk het avondmaal kunnen vieren. Uh, wij hier in het gebouw en u thuis... maar toch uh, gezamenlijk uh, met in ons midden de Heilige Geest. Dus we hebben even een pauze om wat spullen klaar te zetten... En dan uh, komen we straks weer bij u terug. Oké, okay. nou daar, daar zijn we weer, we hebben even pauze gehad en uh, ik hoop dat u uh, thuis ook uh, alles klaar heeft kunnen. Misschien had u alles al klaar liggen en heeft u misschien even een kop koffie kunnen pakken uh, of zoiets dergelijks. Um, we hebben hier het, uh, het avondmaal klaargezet. Uh, de bedoeling is dat we het zo dadelijk als volgt uh, doen voor degene hier in, uh, in de kerk. En ja. Nou ja, thuis kunt u het helemaal op uw eigen manier doen natuurlijk. Zo um, dus dadelijk gaan we beginnen en, en ook de, de, de zegen vragen. En dan komen degenen die hier zijn in de kerk, die zullen hier langslopen en het, het brood en, uh, en de wijn uh, nemen. En intussen zullen we een, een lied horen op dat moment. En ik wil eerst beginnen met het, uh, met het avondmaal. En ja, het avondmaal is natuurlijk, uh, dat, dat wil ik nog wel even bij zeggen, het avondmaal is een feest... Het is een feestmaal dat we mogen vieren, omdat we, ja, omdat we het feest van die eerste paasdag, van die opstanding mogen vieren. We nemen het brood, we drinken de wijn, we denken wel aan het gebroken lichaam van Christus, maar vooral in bovenal vieren we de eerste paasdag. Dus het is oprecht een, een, een, een feestmaal waarbij we mogen denken wat Jezus voor ons heeft gedaan, het volbrachte werk dat hij heeft gedaan. Dus wij hoeven het niet te verdienen in ons, in ons eigen werk dat we doen. Dat we zeggen, we moeten nog beter dan iemand anders nog, nog harder zingen, nog langer bidden of, of nog moeilijkere woorden gebruiken. Of nog, want dan gaat Jezus het voor ons. Nee, hij heeft het al gedaan. Het werk is al volbracht en dat is gewoon geweldig dat we dat, dat mogen geloven. En ja, dat, dat, dat Jezus er elke dag weer... Uh, dat hij er voor ons is, dat onze zonden zijn vergeven, dat we elke dag weer opnieuw mogen beginnen. En in het kader van Breaking News dacht ik nog, ja, elke dag breekt er weer aan. Dus ik denk, ja, zo heb je ook weer het Breaking News uh, elke dag. Maar goed, dat is een beetje mijn ding hoor, de woordgrapjes, dus dat uh, zal ik nu even mee stoppen. Maar uh, oké, okay. uh, we gaan beginnen. Ik ga het gedeelte lezen uit uh, Matthäus 26, uh, Mattheüs 26 vers 26, Dat is uit de, de Bijbel in gewone taal. En daarin uh, heeft Jezus het avondmaal met, de, met zijn leerlingen. Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. En hij zei, kijk, dit is mijn lichaam, eet ervan. En daarna nam hij een beker wijn... Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei, drink allemaal uit deze beker, want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd. Ik wou graag een, een zegen vragen voor het brood en de wijn die we zo dadelijk tot ons nemen. Trouwe God... onze Vader... Heer, dank u wel. Ja, dank u wel voor alles, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor wie u altijd al bent geweest voor ons. Heer, dank u wel voor het... volbrachte werk... aan het kruis door uw Zoon, Jezus. Heer, dank u wel... Heer, dat we... Eeuwig mogen leven, Heer. Eeuwig leven hebben ontvangen, Heer, doordat, doordat Jezus uit de dood is opgestaan. Dank u wel dat we dat mogen gedenken. Heer, en we doen, dat, we doen dat iedere maand, iedere eerste zondag van de maand. Heer, maar in feite kunnen we het elke dag doen. We kunnen het elke dag, mogen we het vieren. Heer, dank u wel daarvoor dat het kan. Waar dan ook, Heer, hier in de kerk of... of Zoals in dit geval ook thuis, of dank u wel, Heere God. En Heer, zo wil ik de zegen vragen over, over het brood dat we zo dadelijk tot ons nemen. Heer, uw gebroken lichaam dat we mogen gedenken. Heer, de zegen vragen over, over de wijn. of Misschien wel iets anders wat we hebben, maar in ieder geval, Heer, dat we gedenken, Heer, het bloed dat heeft gevloeid. Heer, het bloed dat onze zonde witwast, dat onze zonde reinigt. Dat onze zonden vergeven worden, heer. Doordat uw bloed is vergoten. En dat we dat mogen gedenken, maar vooral dat we dat mogen vieren. Heer, dat we dat mogen vieren als een feest, heer. Als een feest van uw opstanding. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Uh, dan wil ik vragen of degene die hier in de kerk zitten... Uh, naar voren willen komen en het uh, brood en de wijn willen nemen. Dat mag dan in één keer. We kunnen het niet uitdelen. Dat is corona-proof. Misschien dat u het thuis wel uit kunt delen als u met meer mensen bent. En uh, nou, dan nemen we daar even de tijd voor. De meester knielen weer en volieft de aalten knelt. Elke pad de voeten vast en zegt: dit is wat ik wil. Dankjewel, Maarten. Zo, mooi om uh, op deze manier het, uh, het avondmaal te vieren. Het is voor het eerst dat we het op deze manier doen. Dat we het hier doen en uh, samen met u thuis. Dus ik weet niet wie er thuis mee hebben gevierd, maar ik hoop dat er een aantal mensen thuis hebben meegevierd. Uh, ik wil dit avondmaal afsluiten met een, uh, met een gebed. Trouwe God en Vader, dank u wel, Heer, dat we met elkaar het avondmaal mochten vieren. Heer, dank u wel dat we op deze, op deze wijze samen kunnen zijn, heer. Verbonden kunnen zijn in uw naam. Heer, dat u in ons midden bent, heer, ongeacht welke afstand er tussen ons zit. Heer, we weten dat afstand voor u geen beperking is. Heer, dank u wel dat we, heer, dat we mogen weten, heer, dat u met ons meegaat. Heer, vandaag, op deze feestdag, deze eerste paasdag... En ook morgen weer en op de dag daarna. En, heer, dat u altijd met ons meegaat. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel voor uw heilige geest. Amen.